Het is alweer een tijd geleden, ik schat ik was een jaar of tien Toen pakte ik de fiets van mijn oude heer, want ik wou het van de wereld zien Ik reed op het kring ons dorpje uit, want iets verder lag de baan. En ik zag mezelf in mijn fantasie, met die grote wagens rijden gaan Rijden op een truc leek het einde voor mij Er bestond voor mij niks beters De handen aan het stuur als een vogel zo vrij En ik noemde ze Kilometer Vreters Kilometer -vreters. Dus gooide ik mijn fiets langs de oprijbaan En stond er met mijn duim omhoog Een grote kaar die stopte en ik mocht erin Ik zat er lekker hoog en droog de kerel aan het stuur keek me lachend aan en zei toen sorry kleine vent. Nou ben je nog wat jong voor de grote baan, maar je komt er als je groter bent. Rijden op een truck leek het einde voor mij. Er bestond voor mij niks beters. De handen aan het stuur als de vogels zo vrij en ik noemde ze kilometervreters. Toen dus zette ik alles op alles Met voor mijn ogen maar één doel Mijn rijbewijs had ik al met 18 op zak Dat was een tevreden gevoel Dan ben ik zelf een van die kerels Die hun brood verdienen op de baan En ik leef pas echt als ik rijden kan Bij het licht van de zon of de maan Rijden op een truc is het einde voor mij Er bestaat voor mij niks beters Mijn handen aan het stuur als een vogel ze noemen me kilometer vreten, kilometer vreten, kilometer vreten, kilometer vreten, kilometer vreten.